Het weer dan nog, volop zon vandaag, temperatuur 11 graden in het noorden... en een gat op 14 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NMS Journaal. AWB verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Soest en Hoevelaken, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij Bokstol Noord, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Net over de grens in België, op de A16 e vanuit Breda naar Antwerpen... Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen 11 kilometer door werkzaamheden. Dan nog de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Eerst bij Den Dolder 4 kilometer en verderop bij Leusden nog eens 4 kilometer. Dit is radio 1. Tros, kamerbreed. Presentatie, Margriet Romans. Goedemorgen. Zonder Kees Boonman deze week, maar wel met twee gasten... met wie we terugkijken op het eerste jaar van het kabinet Rutte... en vooruitkijken naar wat er nog komen gaat. Ieder vanuit zijn eigen positie. Het verschil kan haast niet groter zijn, dus dat belooft wat voor deze ochtend. Henk Kamp is bij ons. Hij is voor de VVD in dit kabinet... de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Welkom, meneer Kamp. Goedemorgen. En vlak naast hem, maar alleen voor nu... de fractievoorzitter van een grote oppositiepartij... met 15 zetels zit hij in de Tweede Kamer. Emiel Rommer, de fractievoorzitter van de SP. Goedemorgen, meneer Roemer. Goedemorgen. En u kunt ons ook zien via de website, via de webcam. Ga even naar onze website troskamerbreed.nl. Zoals altijd in deze uitzending beginnen we ook vanmorgen... eventjes met een kort overzicht uit de verschillende ochtendkranten. Vandaag de opening van de Telegraaf. Een groot verhaal waaruit zou blijken dat GroenLinks-kamerlid Mariko Peters... in de tijd dat zij nog bij de ambassade werkte in Kabul, Afghanistan... een spion van de Nederlandse inlichtingendienst, MIVD... in gevaar zou hebben gebracht. Ze zou zijn dekmantel hebben verraden. De voormalige spion begint een rechtszaak... en in die aanklacht wordt ook mevrouw Peters betrokken. Daarop vragen we graag het commentaar van Mariko Peters. Goedemorgen mevrouw Peters. Goedemorgen. Het is een ingewikkeld verhaal. Eh, kern van de zaak voor u is dat hij zegt dat u hem in gevaar zou hebben gebracht. Is het waar wat deze man zegt? Nou ik vind het nogal een absurd verhaal. Ik ken de, de man nauwelijks. Uh, ik ken zijn uh, zakelijke netwerken of uh, dekmantels waar hij over praat niet. Uh, ja het is voor mij eigenlijk van voort tot eind een absurd verhaal. Maar hoe gek is deze man? Want deze zaak is in april al naar boven gekomen. Er zijn al vragen overgesteld in de Tweede Kamer. De ombudsman heeft zich er al mee bezig gehouden. Het is niet niks. Nou, ik begrijp uh, inmiddels dat de man al jaren bezig is... om te proberen de staat aan te klagen... omdat hij uh, zakelijke contacten zou zijn misgelopen. Ik begrijp dat hij tot nu toe overal bot heeft gevangen. En ik denk nu, het is voor mij raden... dat hij nou uh, met Indianen verhalen in de media om zich heen begint te slaan. Maar voor zover, het verhaal, voor zover ik daarbij word gesleept, <lacht> is het echt een absurd verhaal. Want um, u, u kent hem helemaal niet? Of? Nou, wat ik me wel uh, kan herinneren, is dat ik... Um, in mijn periode als ambassademedewerker twee keer ben aangeschoven bij een gesprek wat hij had op de ambassade. Hij kwam toen langs om eigenaarbeweging allerlei diensten aan te bieden en om zijn contacten aan te bieden. En dat deden in de periode heel veel mensen. Maar wat ik mij daarvan herinner is uh, dat ik zijn uh, contacten of informatie niet bruikbaar vond. En verder weet ik helemaal niets van deze man. En uh, wat hij, waar hij u van beschuldigt. U zou in Kabul zijn naam overal hebben rondgetoeterd... waardoor hij in gevaar zou zijn gekomen? Ja, ja, de, ja dat is echt grote onzin. Um, ik, ik, uh, hij maakt op mij de indruk dat hij uh, zichzelf een nogal belangrijke positie toedicht. En uh, ja, ja, zo belangrijk was hij uh, ja, niet uh, voor wat ik van hem nee. heb meegemaakt. Nee. En uh, ja, het is echt grote onzin. U wilde hierop graag reageren. Uh, waarom eigenlijk? Nou, het zijn nogal grote chocoladeletters nu vanochtend in de Telegraaf. En omdat het zo'n onzin is, vind ik het wel belangrijk om dat even recht te zetten. Ja, in de zomer is uw naam ook genoemd in een kwestie van belangenverstrekkeling. Toen wilde u heel lang niet reageren. M Moet ik aannemen dat u geleerd heeft van de vorige keer? Ja, nou, van de zomer was het een hele andere soort zaak. En um, gedeeltelijk voortkomend uit een privé situatie. En daar heb ik ook steeds, wanneer dat kon, um, gereageerd en... Um, en, en nu wil ik dat ook heel graag doen. Dat heeft u bij deze gedaan. Dank u wel, mevrouw Peters. Dank u wel. Meneer Kamp, uh, u zit bij ons aan tafel. U, was, uh, u bent nu minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar u was van 2003 tot 2007 minister van Defensie. Het verhaal in de Telegraaf gaat dus ook uh, over uw periode. Die man zegt in de Telegraaf dat hij u ook de hand heeft geschud. Kunt ah, u zich hem herinneren? Dat, dat was een eer van mij. Ik heb uh, veel mensen de hand mogen schudden. Ik kan me hem niet herinneren. Ik ben wel in die periode natuurlijk heel vaak in Afghanistan geweest. Ook op die ambassade daar in Kabul. Ik heb ook mevrouw Peters daar uh, ontmoet. Zij was daar gewoon een professionele medewerkster van die ambassade. Uh, het is zo dat als daar mensen komen en een gesprek willen hebben... dan was het een van haar taken om ook met die mensen te spreken. Dus het is heel goed denkbaar dat iemand een of meerdere keren met haar daar gesproken heeft. Verder maakte mevrouw Peters op mij daar een hele professionele indruk. en bepaald niet de indruk van iemand die maar een beetje de hele dag alles rond zitten toeteren. Nee. Er wordt in dit verhaal ook gesproken over leden van special forces... die met militaire vluchten op Kabul Airport arriveerden... en in het diepste geheim hun schimmige operaties konden uitvoeren... observeren en uitschakelen van Taliban sleutelfiguren. Daar ging het om, zegt deze man in de Telegraaf. Is dat inderdaad gebeurd? Nou, wat gebeurd is, is wat ik allemaal gemeld heb aan de Kamer. In de tijd dat ik minister van Defensie was, hebben wij zeer regelmatig aan de Kamer melding gedaan van wat er gebeurde en wat er ging gebeuren. Ook over special forces operaties hebben wij informatie gegeven. En uh, ja, wat, uh, wat er gebeurd is, dat hebben we gemeld. Ja, maar dit, dit zou gaan om Special Forces, nog voordat er een taskforce Oerouskan was. Want die is pas van start gegaan in augustus 2006. En dit zou gaan om de aanloop daar naartoe. Oh ja, zeker. Wij zijn voordat we naar Orouskan uh, gingen, zijn we naar uh, Kandahar geweest met Special Forces. En dat is ook algemeen bekend. Daar hebben we ook uh, toestemming voor gekregen van de Tweede Kamer. Ook voor het uh, uitschakelen van Taliban figuren? Uh, ik heb geen herinnering aan het uitschakelen van Taliban-figuren. Waar maar... ik herinnering aan heb in Kandahar... is dat wij daar verkenningsmissies hebben gedaan... om te gaan kijken hoe daar de situatie uh, was. Maar het uitschakelen van Taliban-sleutelfiguren... zoals deze man claimt uh, dat er sprake van was, zou maar, dat kunnen gebeuren? Ik heb je daar zijn? al uh, antwoord op gegeven. Ik heb geen herinnering aan het uitschakelen van Taliban-figuren. Waar ik herinnering aan heb, is dat wij in Kandahar zijn geweest... en daar verkenningsmissies hebben uitgevoerd op grote schaal... En verder zijn we in Uruskan geweest, met name om daar de zaak rustig te houden... en te proberen de bevolking daar in menswaardige omstandigheden te laten leven. Um, wij gingen daar niet naartoe om daar jacht te maken op uh, taliban-strijders... die vervolgens uitgeschakeld moesten worden. Nee, het was zo dat wij probeerden daar de rust te bewaren en te herstellen. Natuurlijk, dat was het doel. Maar in aanloop daar naartoe, zou het misschien nodig geweest kunnen zijn om taliban-sleutelfiguren uit te schakelen? Nee, wat ik al gezegd heb, is dat uh, voorafgaand aan Uruskan zijn wij in Kandahar geweest. En dat was een uh, missie waar we uh, met uh, instemming van de Tweede Kamer... naartoe zijn gegaan. En wat we daar gedaan hebben, hebben we ook steeds uh, correct... en volledig aan de Tweede Kamer gemeld. Meneer Romer, de SP heeft ja. vragen gesteld over deze kwestie. In april van dit jaar zijn er uh, vragen over gesteld... door uw partij in de Tweede Kamer. Uh, die antwoorden kwamen op deze vragen in juni 2011. Dus uh, aan het begin van de zomer. Het antwoord van de regering was dat er in het openbaar... geen mededelingen worden gedaan over kwesties de MIVD betreffende... Was u tevreden met die antwoorden? Nou ja, je, je stelt natuurlijk vragen om antwoorden te krijgen. En als er iets uh, openbaar bekend is, dan is het denk ik ook goed... om op zoveel mogelijk uh, terreinen daar ook antwoorden op te krijgen. Ik denk dat het erg makkelijk is om volledig alles onder de geheimhoudingsplicht te gooien... zodat, uh, ja, zodat we deze vragen... Blijven bestaan. Nou ja, dus je ziet het nu ook weer aan de nieuwe krantenkoppen. Daardoor blijft het ook bestaan en blijven oude zaken uh, met regelmaat terugkomen. Dus daar doen we volgens mij niemand de dienst mee. En dus is er dan aanleiding voor opnieuw vragen? <tus> of wilt u andere antwoorden? Of? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, mevrouw Peters natuurlijk wel heel erg gelijk heeft. Van, nou, het wordt wel met hele chocolade letters opgeschreven. Kijk, ik moet natuurlijk heel voorzichtig zijn, omdat ik de details allemaal niet ken, om dan uh, stellig een antwoord te geven. Maar eh, dat er hier de, de, misschien wel heel erg overtrokken eh, ja. gepubliceerd is... Dat ja, de betrokkenheid van mevrouw groot... Peters staan inderdaad in grote letters, ja. maar de Telegraaf eh, kondigt met dit verhaal een serie aan de MIVD-tapes. Er zou sprake zijn van ja. bandopnames waaruit alles zou blijken. Eh, kijk, de afspraken zijn sowieso... als we al eh, een geheim overleggen van de AIVD iets gehoord zouden hebben... dan eh, word ik niet geacht om er wat over te zeggen. Dus dat is al, eh, dat is al één... Uh, twee, ik weet het ook gewoon niet. Dus, ja. dus ik kom ook niet in de problemen hier. Uh, maar als er uh, zaken zijn die, uh, die uh, onderzocht zouden moeten worden, omdat er een strijd zouden zijn, ja, dan, dan moet dat altijd gebeuren. Maar daar kan ik hier niet over worden. Nee, maar goed, er wordt wel gesproken over een rechtszaak, over een schadeclaim. Ja. Uh, ja. Ja, hoe moet dit verder worden afgehandeld, vindt u? Nou ja, als iemand er een, een, een rechtszaak, daar hebben we gelukkig een rechtssysteem voor. En ik ben dus heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, meneer Kamp, een ja. rechtszaak, een schadeclaim, hoe ja. reageert u daarop? Iedereen moet zelf weten wat hij doet met uh, rechtszaken. Uh, je kunt rechtszaken aanspannen, je kunt je verdedigen in rechtszaken. En dat moet iedereen zelf weten. En dat ziet u met vertrouwen tegemoet? Tja, ik, ik heb helemaal niets gelezen waarvan ik denk van hé, hey, wat spannend. Maar het... het is niet aan mij om dat te beoordelen, maar aan, aan betrokkenen zelf. Ja, maar goed, het verhaal is voor u in die zin niet nieuw dat u zegt, er staat nu echt iets heel anders te gebeuren. Nee, ik heb. In, in dit verhaal heb ik niet iets bijzonders gelezen. We nemen er nog even een ander verhaal bij. Uit een andere krant ook. Trouw. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen... over de zogeheten weigerambtenaren. Dat is een mooi woord voor je scrabblebord. Maar het komt erop neer dat het gaat om ambtenaren... die uh, mogen weigeren om homoseksuele paren in de echt te verbinden. Uh, ja, Meneer Roemer, vindt u dit een belangrijke kwestie? Dat daar nou nog geen besluit over is genomen? Ja, ik vind het wel een belangrijke kwestie. Want het gaat natuurlijk wel ergens over. Uh, en ik vind ook dat... Dat, we daar snel een dat het kabinet er snel een besluit over moet gaan nemen in de lijn. Dat mensen dat niet moeten kunnen weigeren. Uh, kijk, hoe, hoe gaan we dadelijk verder? Zouden dadelijk uh, uh, ambtenaren die bij de sociale dienst zijn... in tegengesprekken mogen weigeren als er een, uh, een homofiel uh, zou langskomen... om, uh, om een bijstanduitkering uit aan te gaan vragen? Wil dit, ik vind dit, dit, dit kan gewoon U vindt dat er snel een besluit over ja. genomen moet worden. M meneer Kamp, het kabinet he zou er gisteren, dacht ik, een besluit over nemen. Ja, het gebeurt vaker dat we zaken niet meteen dezelfde dag als oorspronkelijk gepland kunnen behandelen. Soms kunnen we ze wel behandelen, maar nog niet afhandelen. Soms praten we er daarna er nog een keer over. Uh, hier is op een gegeven moment een, uh, een bespreking gepland. En die zal tot een conclusie leiden. En uh, totdat het geval is, zal ik mij uh, niet, uh, naar buiten toe niet mee bemoeien. Is er wel Kijk, over gesproken zich, gisteren? U moet zich uh, voorstellen, ik ben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik mag mij overal mee bemoeien. doe dat in het kabinet, in de ministerraad. En daarbuiten bemoei ik me alleen met mijn eigen zaken. Maar goed, is er wel over gesproken gisteren in het kabinet? Nou, ik ga niet uh, zeggen over dingen die uh, wel of niet in het kabinet besproken zijn. Nee, mag wat niet. In het kabinet dat is uit het, het kabinet beraad klappen. Dat is verboden. Hè? Zo is die. Ja, nou, dat moeten we dan maar niet doen. Maar goed, ik, u bent ook VVD-politicus. Ja. En voor de VVD was dit een hele belangrijke zaak. Zeker, en daarom is het goed dat ze zo'n mooie grote fractie hebben... met goede woordvoerders. Uh, dus die zullen daar vast het VVD-verhaal wel gaan vertellen. Dat is de vraag. Dat, is de, dat is de vraag. Ik, uh, ik merk dat de, op dit terrein de, nu de invloed van de SGP erg groot is. Dus ik ben heel benieuwd of, uh, of de VVD dat verhaal uh, inderdaad wat ze altijd gehouden hebben op dit punt nu nog gaan zeggen, of dat ze zich uh, gaan neerleggen bij de, de gedoogpartner uh, SGP. U zegt ja, het op uh, een manier alsof u denkt dat dat wel het geval zal zijn, meneer Kamp? Ja, nou, het is natuurlijk zo. We hebben uh, 31 zetels in de Tweede Kamer, waar de 150 uh, zijn. <kwijnt> uh, 31 is heel mooi. We zijn de grootste, maar we hebben niet de meerderheid. Dat betekent wij hebben onze opvattingen, anderen hebben hun opvattingen. We maken afspraken met anderen in een regeerakkoord, in een gedorgakkoord. proberen ook een constructieve relatie met de SGP... en met andere fracties uh, te onderhouden. Uh, ja, en dat we niet altijd helemaal onze zin krijgen, en daar zijn we aan gewend. En we blijven onze best doen om het nog een keer tot de helft plus één te brengen. Maar is het denkbaar ja, dat, is... dat hierover met de SGP... <laughs> de, goed, de goede luisteraar heeft het antwoord al. De goede luisteraar weet dus dat ze zich weer neerleggen bij de wens van de SGP... om, uh, om hier anders over te gaan beslissen. Nou, de goede luisteraar die heeft uh, gehoord hoe het in de politiek werkt. Kijk, als je in de politiek uh, Dat is een hele in, in, je kunt, in je eentje kunt beslissen wat er gaat uh, gebeuren... dan is er uh, geen onduidelijkheid als er uh, verschillende... <kwijnt> Uh, partijen zijn met verschillende opvattingen, dan hoort het dat je daar samen over spreekt en probeert tot de uitkomst te komen. Dat snap de, ik, maar als de VVD een voor hen zo belangrijk issue, waar ze altijd de, een hele grote mond voor over heeft opgezet, laat vallen op dit terrein, nou dan is de invloed van die twee koppige SGP wel heel erg groot. Tja, maar ik begrijp niet uh, waarom je tot de conclusie kunt komen dat de VVD iets laat uh, vallen, daar gaat de VVD in de Tweede Kamer zelf over, de de Tweede Kamerfractie van de VVD gaat erover. Ik ben minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heb een opvatting, breng die in het kabinet en we zien wat eruit komt. Ja, maar u zou het toch wel jammer vinden, denk ik. Als, als het inderdaad zo zou zijn dat weigerambtenaren... of dat, men, dat ambtenaren zouden mogen blijven weigeren... om homoseksuelen in de echt te verbinden. Nou, dat alle, gaat toch tegen uw liberale hart in, denk Het ik. allerbelangrijkste vind ik dat er geen uh, onderscheid gemaakt wordt... tussen mensen uh, van verschillend geslacht of van verschillende seksuele geaardheid. Ik vind ook dat zij in alle omstandigheden uh, moeten kunnen uh, trouwen. En hoe dat dan precies georganiseerd wordt, dat gaan we in het kabinet bespreken. En wanneer staat dat op de agenda? Kan ik u zo niet zeggen, weet ik niet. Is, is nog eventjes uh, op de langere baan gezet? Nou, wij zijn geen kabinet die dingen op de langere baan oh, nee. schuiven. Dus uh, het zal waarschijnlijk uh, binnenkort behandeld worden. Maar wanneer precies, weet ik niet. We hebben nog één ander verhaal uit de Volkskrant. De opening van de Volkskrant. Dan hebben we toch wel zo'n beetje de drie belangrijkste kranten van vandaag gehad. Uh, de Kamer houdt eigen subsidie geheim. Fracties weigeren publiekelijk verantwoording af te leggen over 27 miljoen euro. Het is een bedrag wat uh, aan de fracties ter beschikking wordt gesteld of om, om hun werk te kunnen doen... om daar ook medewerkers van te kunnen inhuren. Uh, ja, waarom, waarom moest dat eigenlijk geheim blijven, meneer Roemer? Ja, waarom dat geheim moest blijven, geen flauw idee. Ik kan beter de vraag stellen waarom is het nog niet allemaal openbaar. Nou ja, er is in mei afgesproken dat, we daar, dat men het daar maar niet over zou hebben. U ja. heeft uiteindelijk die afspraak uh, doorbroken... door er uh, een paar maanden later toch over te willen praten. Maar ja. waarom was er in eerste instantie afgesproken om het geheim te houden? Um. Ja, dat weet ik niet precies. Ik ben ja, bij die afspraak niet nee, ik ben bij die afspraak bij die bijeenkomst niet geweest waar dat afgesproken is. Ik heb wel laten weten dat wij het er niet mee eens zijn. Uh, en ik vind namelijk, als je iedereen die subsidies krijgt, vragen wij allemaal om duidelijk te maken wat ze met die subsidiegelden doen. En als we dat van anderen vragen, vind ik dat op zijn minst dat we dat zelf ook moeten doen. En we hebben ook niks eh, te verbergen. Eh, we leggen het allemaal netjes voor in de Kamer, wat er met het geld gedaan wordt. Er wordt ook nog door een accountant naar gekeken. Of het allemaal besteed wordt op de manier zoals dat met elkaar is afgesproken. Dus ik zou niet weten waarom u dat allemaal geheim zou moeten houden. En dus besloot u in september om het openbaar te maken. Ja, en ik begrijp dat in ieder geval meerdere fracties dat nu ook doen. Partij van de en een arbeid aantal heeft dat gaan nu het nu ook, ook doen. Dus er ja. wordt goed geluisterd en ik ben er heel blij mee. U houdt geld doen. over, hè? Betaalt u uw medewerkers zo slecht? <laughs> Dan moet u de medewerkers uh, zelf vragen. Uh, nee, we hebben inderdaad een aantal jaren op rij uh, overgehouden. En uh, nou, wat overgaat, dat gaat gewoon terug. Henk Kamp daarover? Ja, ik heb niet de indruk dat de Kamer veel uh, te verbergen heeft wat dit betreft. De Kamer die staat met, uh, met 150 <coughs> Kamerleden voor de taak om het kabinet te controleren. En de, de, de bewindspersonen worden allemaal ondersteund... door hele deskundige ambtelijke apparaten, goede ambtenaren. En om dan die controlerende taak goed te kunnen vervullen... heb je ondersteuning nodig. Dus de Kamerleden die hebben um, beleidsmedewerkers... ze hebben um, persoonlijke medewerkers, ze hebben ook voorlichters. En daar gaat dit geld naartoe. En ik denk dat dat uh, gebeurt. En ik heb niet de indruk dat hier rare dingen gebeuren. Dus uh, volgens mij is hier uh, ook niet veel aan de hand. Maar goed, juist als er geen rare dingen gebeuren, dan hoeft het toch ook niet geheim te zijn. Nee, maar wie zegt dat het geheim zal blijven? Ik denk dat, uh, dat de, er, er wordt zeker verantwoording afgelegd. Uh, want je krijgt namelijk subsidie. En dan subsidies zijn altijd voorwaarden verbonden en er worden ook uh, controles uitgevoerd. Uh, of het dan allemaal in de krant moet, ja, dat moeten de, de Kamerleden zelf uh, beslissen. Maar ik moet u zeggen, ik heb de overtuiging dat hier weinig aan de hand is. Anders dan dat de Kamer gewoon probeert zich goed te laten ondersteunen om hun werk goed te kunnen doen. Het is uh, de controlemacht en daar is ook geld voor nodig. 27 miljoen, ja in onze oren klinkt het al gauw als heel erg veel, maar is misschien ook niet zoveel. Ah, voor zoveel geld, mensen maar die daarvan het, aan het werk gehouden worden. Het gaat worden. wel om een, een land met uh, 16,7 miljoen mensen... Uh, met een hoog welvaartsniveau, waar een heleboel gebeurt... waar de helft van het geld dat verdiend wordt naar de overheid gaat. Dat moet allemaal gecontroleerd worden door de Tweede Kamer. En dat je daar uh, hard voor moet werken als Kamerlid... Uh, en goede ondersteuning voor nodig hebt, ja, dat mag ook wat kosten wat mij betreft. Volgens mij bent u het daarmee eens, em Emil Omer. Ja, natuurlijk moeten wij we ons werk uh, goed kunnen doen. Dat was ook een van de redenen waarom u zei... van uh, het kabinetsplan om de Kamer van 150 naar 100 te doen. Dat vinden wij geen goed plan, want we hebben nu al de handen vol om het kabinet goed te controleren. Als er dan bezuinigd moet worden op de Kamer, dan bezuinig maar op, op salariering. Dat kan volgens mij bij Kamerleden eigenlijk wel wat af. Er kan nog wel wat af. Waar hoor je dat nog in deze tijd? Goed, hiermee sluiten we ons overzicht van de ochtendkranten ja, ja. af. Weekoverzicht. De SGP-fractie wil niet op de dingen vooruitlopen en vindt dat deze discussie gedepolitiseerd en ontdonnerd moet worden. Ontdonnerd, een mooi nieuw werkwoord voor de dikke vandalen. Welke politicus maakt mee dat zijn naam in politiek taalgebruik wordt ingevoerd? Dat alleen leek ons al een felicitatie waard, maar minister Donner zelf ziet dat toch anders. Meneer, u staat mee te feliciteren omdat u beweert iets te weten. En nu geeft u al toe dat u dus kletst uit uw nek De voorzitter van de Tweede Kamer zelf werd ingezet om alle geruchten tegen te spreken. De minister-president heeft mij gebeld en mij verzocht u mede te delen... dat uh, alle berichten over mogelijke voortdrachten uh, voor welke functie dan ook... geheel niet juist zijn. Maar het ging niet om welke functie dan ook. Het ging om de functie van vice-president van de Raad van State. De hoogste functie naast de koningin. Donner leek daarvoor geknipt en geschoren te zijn... maar u kent de ijzeren wet zo langzamerhand. De naam van minister Donner doet overal de ronde... niet in de pla laatste plaats door het toedoen van het CDA... Maar we weten dat hij het niet kan worden. Wij wachten de advertentie in de staatscourant graag af. En de sollicitatiebrieven kunnen voor de zekerheid naar minister Opstelten. Maar Donner kan het dus niet worden, vindt de oppositie. Het was trouwens sowieso een week waarin er veel niet kon. Orca Morgan bijvoorbeeld kon niet in zijn eentje terug naar zee... maar kon ook niet in Nederland blijven. Het is een dier wat uh, gewoon helemaal aangewezen is op een groep... waarin zij dan vervolgens ook geaccepteerd moet worden met wie ze kan communiceren om überhaupt te kunnen overleven. Een groep om mee te communiceren en ingeaccepteerd te worden... die is er in Nederland helaas niet voor iedereen. Minister Leers van Integratie zou het wel iedereen gunnen. In een interview benadrukte hij de voordelen van de immigratie... maar dat kon niet, vond gedoogpartner Wilters. Maar die minister mag CDA ons een uitkramen, dat mag, als die maar de letter en de geest van het uh, gedoogakkoord uitvoert. Na een waarschuwingstweet van Wilders en ingrijpen van de premier... trok Leers zijn positieve verhaal snel in. <laughs> U hebt echt een verknipt beeld van hoe ik met uh, de heer Wilders omgaat. Het beeld hoe minister Leers met de heer Wilders omgaat is misschien verknipt... maar hoe de heer Wilders met minister Leers omgaat is wel helder. Nou, dit was gewoon een foutje, dat heeft hij hersteld. En wat mij betreft uh, over tot de orde van de dag. En er kon nog iets niet deze week. Vaststellen dat de websites van de overheid gegarandeerd veilig zijn, bijvoorbeeld. Een veilige vaststelling dat een site veilig is, is net zoiets als een zwangerschapstest. Morgen kan het weer anders zijn. Een beetje zwanger kan niet, een beetje veilig ook niet. De minister weet het als geen ander. De toekomst is altijd ongewis. Spanningen in de coalitie, een eurocrisis. Laten we tot slot maar concluderen dat er in elk geval één is... die wel vertrouwen houdt in de koers van het schip van staat. Kijk u recht in de ogen, ik maak mij geen zorgen. U slaapt goed? Altijd. TROS, Radio 1. Daarmee is het acht minuten voor half twaalf. U luistert naar Breed. Tot twaalf uur praten we met Henk Kamp, VVD-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Emiel Roemer, leider van de SP in de Tweede Kamer. Ja, heren, beide maar eens eventjes uh, terugkijken op uh, één jaar kabinet Rutte. Gisteren was het uh, de officiële verjaardag. Uh, meneer Roemer, laten we eens positief beginnen. Wat was voor u een hoogtepunt uit dit eerste jaar? Ik denk dat iedereen moet, uh, moet constateren dat er een uh, team ministers en staatssecretarissen zitten die in ieder geval vertrouwen in elkaar hebben en die met elkaar erg goed kunnen opschieten. En ten opzichte van het vorige kabinet is dat een hele openbaring, kan ik wel zeggen. Een positieve club hoor ik u zeggen. Nou ja, als, uh, kijk, van welk kabinet dan ook, of je het ermee eens bent of uh, in hele grote lijnen vreselijk mee oneens, laten we dat even uh, buiten beschouwing houden. Mag een, een land natuurlijk wel verwachten dat een kabinet met vertrouwen in elkaar aan het werk gaat. En eh, bij het vorige kabinet daar zag je regelmatig... De, het wantrouwen in elkaar in de ogen van diverse ministers. En dat is natuurlijk nooit goed. En dan was het ook wachten op de dag dat het wel een keer uit elkaar zou spatten. Ja, Dus dat is zeg maar het dat positieve, is, beeld dat is een u... positieve beeld dat u van afgelopen de meneer, jaar ja. heeft overgehouden. Ja. Meneer Kamp, wat, wat was voor u het hoogtepunt van het jaar uit dit eerste jaar, kabinet Rutte? Ja, ik heb natuurlijk een heel gemengd beeld daarvan... omdat er heel veel dingen zijn gebeurd. Maar wat ik echt prettig vind, is dat bij buitenlandse zaken... daar nu bewindspersonen zitten die echt in het buitenland opkomen... voor de belangen van de BV Nederland. Nederlandse bedrijven die moeten in concurrentie in de wereld hun geld verdienen. En onze werkgelegenheid hangt daarvan af. En ik vind echt dat we daar een flinke sprong vooruit hebben gemaakt. Dat het Nederlands belang voortaan voorop staat... dat is voor u een hoogtepunt van dit kabinetsbeleid. Ja, en dat ook de Nederlandse bedrijven... daardoor meer ruimte krijgen in het buitenland. Die hebben ze nodig, omdat in het buitenland... heb je forse concurrentie. En naarmate onze bedrijven succesvol zijn... hebben wij hier meer werkgelegenheid en meer welvaart. De BV Nederland vooruit... En dat is, dat is belangrijk, vindt u? Zeker, ja. het is belangrijk dat wij hier met elkaar werk houden. Dat we dat wat we opgebouwd hebben in stand kunnen houden... en ook weer door kunnen geven aan onze kinderen. U, u kent premier Rutte heel goed, ook nog uit een andere geschiedenis. U heeft samen met hem in de Tweede Kamer gezeten. Ja, ik ken hem lang. U kent hem ook lang, inderdaad. Is hij, is hij veranderd sinds hij premier is, vindt u? Nee, het is een, een hyperintelligente en zeer een sociaal vaardige man. Uh, echt een aardige man. En dat betekent ook dat hij in zijn omgeving veel credits uh, heeft. En uh, ja, hij doet zijn werk gewoon goed. Het is, een, uh, het is iemand die een ploeg bij elkaar kan houden. Die het verhaal kan verkopen. En die ook anderen uh, vertrouwen en enthousiasme kan uh, geven. En dat hebben we als kabinet uh, nodig. Omdat er moeilijke dingen gedaan moeten worden. En omdat u ook in een lastige gedoogconstructie zit natuurlijk. Hè? Ja, ik vind het niet zo lastig moet ik u zeggen. Ik vond uh, in het begin dat het uh, een constructie was die die misschien uh, wat lastig zou kunnen blijken in de praktijk. Maar als ik er nu een jaar mee gewerkt heb... dan blijkt dat uh, de afspraken die we gemaakt hebben... die worden niet alleen maar nagekomen... maar ze worden ook heel netjes en consequent... En Vind ik van harte nagekomen. Ook als er moeilijke beslissingen verdedigd moeten worden, is niet, niet alleen uh, de regeringscombinatie van CDA-VVD, maar ook de gedoogpartner PVV bereid om, uh, om daarvoor te staan. Ja, de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok, die zei gisteren: Ik kan nog wel acht jaar door. Dat wil zeggen, hij, zou nog wel twee, hij wil wel twee periodes volmaken in deze constructie. Ja. Want hij zegt: Afspraak is afspraak, dat werkt goed. Ja, het zou ook slecht zijn als hij zei: van, Nou, na deze periode is het afgelopen. Ja, dat, dat, dat zou uh, groot nieuws zijn ook. Ja, en dat hij zegt dat hij door wil gaan, dat is. Interessant, dat betekent dat... Uh als de anderen daar ook zo over denken... Dat we, ja, dat we van deze periode een succes kunnen maken... en dan misschien met een wat gewijzigde constellatie... nog eens een keer het, het voort kunnen bouwen... op wat we nu deze kabinetsperiode gaan presteren. Heel even, een wat gewijzigde constellatie? We hadden ja. het toch over de gedoogconstructie zoals die er nu is? Of? Ja, Het zeker hangt er altijd weer vanaf hoe de verkiezingsuitslagen zijn... en wat de ambities zijn van de verschillende fracties... en waar je afspraken over kunt maken en welke verschillen er blijven. En dat is de vorige keer bekeken en toen is voor deze constructie gekozen. Volgende keer zal dat weer opnieuw bekeken worden. Maar als u zegt een wat gewijzigde constellatie, zou dat dan uw voorkeur hebben? Nou, Mijn voorkeur heeft dat er een, een werkbare uitkomst komt. En die werkbare uitkomst die is op grond van de omstandigheden vorig jaar gekozen... zoals die er nu is. In 2015 krijgen we weer verkiezingen. En we zullen kijken hoe dan de krachtsverhoudingen liggen... en welke afspraken gemaakt kunnen worden. Meneer Romer, typeert u is dit kabinet Rutte? Uh, het is een uh, kabinet dat... Uh voor 95 het VVD-beleid uitvoert. Wat dat betreft uh, heeft de club van mijn buurman het uh, aardig voor elkaar gekregen. Ze hebben nogal wat meer bovengemiddeld aantal uh, CDA-bewindspersonen gevraagd. Uh, en al daarvoor teruggekregen hebben ze natuurlijk dat ze hun eigen beleid kunnen uitvoeren. Natuurlijk ook redelijk logisch dat de achterman van de VVD er redelijk tevreden mee is. Maar uh, uh, u had het net over premier Rutte uh, als aardige man... Maar als je ziet dat dit kabinet er in een eerste jaar notabene... volgens mij is dat nog echt nog nooit vertoond... in een eerste jaar het al voor elkaar krijgt... dat zo verschrikkelijk veel groepen mensen uh, het uh, zo hard nodig vinden... om uh, op het Malieveld, op het plein of waar dan ook in het land te demonstreren. En dan hebben we het niet zomaar over... Het zijn ook hoogleraren die in, nu in toga, uh, uh, advocaten. Uh, uh, het, het gaat om leraren, het gaat om mensen uit de zorg. Het gaat om mensen in de sociale zekerheid. Politieagenten, brandweermensen. Het is nog nooit zoveel geweest dat mensen zeggen van... nou, dit is oneerlijk wat er gebeurt. Het gaat veel te hard. Uh, het is, uh, we en... worden er onvoldoende bij betrokken. Het is de afbraak van... De sociale zekerheid in Nederland en van de toegankelijkheid van de publieke sector. En wijt u dat allemaal aan dit kabinet? Of heeft de economische crisis daar ook wat mee te maken? Kijk, de economische crisis die hakt er hard in. Dat is. Dat is uh... Ongetwijfeld uh, een, een feit. Maar de vraag is dan natuurlijk welke politieke keuzes ga je ervoor maken. En dit kabinet kiest voor deze keuzes. En er zijn wel degelijk ook hele andere keuzes te maken om uit de crisis te komen. Even een reactie van Henk Kamp daarop. Ja, Want meneer Rommer zegt uh, nog nooit is het protest zo groot geweest als nu. En dat komt door de politieke keuzes die dit kabinet maakt. Niks. Ik denk dat er weinig uh, protesten zijn geweest. Dat er uh, in ieder geval minder protesten zijn geweest dan de vorige kabinetten. Ik denk dat um, het, ge het gevoel in het land is dat uh, dit kabinet de verstandige dingen doet. Namelijk zorgen dat het huishoudboekje van de overheid op orde komt om Griekse toestanden uh, te voorkomen. Zorgen dat uh, de bedrijven kunnen, uh, kunnen draaien, kunnen verdienen en de banen kunnen behouden. En zorgen dat de pijn die geleden moet worden... omdat we in het jaar 2009 een flinke economische klap hebben moeten incasseren... maar toch met onze koopkracht zijn blijven stijgen. Ja, dat kan niet. Dat moet gecompenseerd worden. Dus er moet pijn verdeeld worden op dit moment. Maar dat doen we op een, op een goed doordachte, redelijke manier... waarbij we uiteindelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. En nou ja, dat, daar ligt dat natuurlijk. geeft veel, veel, veel waardering en ook veel rust in het land. Rommel. Kijk, daar is natuurlijk het grote verschil van mening... tussen de heer Kamp en tussen mijn fractie, de SP. Kijk, wat je ziet is dat dit kabinet Nederland... echt in tweeën aan het, aan het pleiten is, kun je wel zeggen. Eh, gezonder worden tegenover zieken gezet... Um, uh, uh, allochtonen tegenover autochtonen, ouderen tegenover jongeren. En dat wordt allemaal in dit eerste jaar duidelijk, vind je? Met, uh, met het regeerakkoord werd het al duidelijk. Met een eerste begroting die dit kabinet zelf gemaakt heeft, uh, wordt het nog duidelijker. En met de plannen die ze voor de toekomst hebben, uh, is het nog een schepje bovenop. Als je ziet dat de hele publieke sector voor heel veel mensen steeds moeilijker toegankelijk wordt gemaakt, dat je wel doorgaat met het vermarkten van de zorg, uh, dat je daarnaast juist zorgt dat mensen uh, steeds meer eigen bijdrage moeten gaan betalen, uh, dat het basispakket verder uitgekleed... had worden. Ja, je, dan zie je gewoon Amerikaanse toestanden... naar Nederland gehaald worden door dit kabinet. Daar wil ik even en een de reactie de kant, van Die Kamp. kant wil ik dus absoluut niet naartoe. Ik u u heb, wordt ook uh, aangesproken op uw portefeuille Nu Amerikaanse um, toestanden worden er voorzien door de SP, meneer Kamp? Ja, ik heb echt moeite om er niet om te lachen. Als je uh, ziet dat in Nederland de werkloosheid het laagste is in heel Europa... de jeugdwerkloosheid het laagste in heel Europa... de koopkracht op Luxemburg na is het hoogste in heel Europa... De armoede, het aantal gezinnen wat onder de armoedegrens uh, leeft, die is, dat is gehalveerd. Dus het gaat hier in Nederland... Uh, het gaat een, hartstikke een, goed, als ik u gaat zo hoor. Gaat het gaat op een, hele, uh, op een hele verstandige, verantwoorde wijze... waarbij we veel goede dingen hebben opgebouwd en nu bezig zijn... om dat ook in moeilijke omstandigheden in stand te houden. Hoe doen we dat? Te zorgen dat de overheid niet meer geld uitgeeft dan er is. En dat is uh, echt heel verstandig, want er zijn steeds ah. meer landen die niet zo verstandig zijn en die komen zodanig in de problemen... dat daar de bezuinigingsbeslissingen niet meer door de overheid... en niet meer door het parlement worden genomen... maar die worden door de financiële markten genomen. Hier in Nederland hebben we de zaak zelf in de hand. Hier in Nederland stellen we onze bedrijven in staat... om ook in moeilijke omstandigheden toch overeind te blijven... en weer aan krachten te winnen. Meneer, ik denk dat we het heel goed doen. Meneer Roemer, het gaat nou, hartstikke goed. U moet ja, blij zijn met dit kabinet. Ik zat nog even te twijfelen om te lachen of boos te worden. Laat ik het allebei maar even in het midden laten. Um, Kijk, wat, wat er gebeurt is dat de rekening heel eenzijdig eh, echt bij mensen komt te liggen die, eh, die dat echt niet meer op kunnen gaan brengen. Maar de grootste problemen die ik ermee heb is dat je die hele sociale zekerheid en die hele toegang tot de publieke sector voor heel veel mensen alleen maar steeds verder bemoeilijkt. Als je eh, mensen... Kijk, we hebben een hele uitvoerige discussie vorige week gehad in de Kamer over mensen die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt... en nu een beschermde werkpositie hebben. Of dat nu een gesubsidieerde baan bij de gemeente is... of dat het nu bij de sociale werkvoorziening is. Waar heel Nederland erover eens is... is dat we het, natuurlijk het liefst hebben dat deze mensen regulier werk krijgen. En wat het kabinet gaat doen is de mensen gewoon zeggen van, nou, we gaan het aantal werkplekken eh, gaan we gewoon fors verminderen, en deze mensen moeten maar een reguliere werkplek zien te vinden. Want op het integratiebudget wordt beknibbeld. Gemeenten krijgen steeds minder geld om hun taken te gaan doen, en aan de andere kant betekent dat dat deze mensen en ook toekomstige mensen dat die baan niet zullen gaan krijgen. Want de harde feiten nu is al zo: dat nog geen 4% van de Nederlandse bedrijven mensen met een arbeidsbeperking vast in dienst heeft. Ja, u zelfs, de overheid, u, u zelfs de overheid haalt zijn zelf afgesproken norm al jaar en dag niet. Je ja, dus illustreert hebben toekomst. hiermee eigenlijk een, een groter ja. verschil... tussen mensen met kansen en mensen zonder kansen. Heen kan nog één geen reactie hebben. Ik heb er. al gezegd, de werkloosheid is nergens zo laag als hier in Nederland. Maar nou over de sociale werkvoorziening. Nergens in heel Europa wordt zoveel geld... aan de sociale werkvoorziening uitgegeven als in Nederland. Nergens in Europa zitten zoveel mensen in de sociale werkvoorziening als hier... Wie nu in de sociale werkvoorziening zit, die blijft daar. Maar wat we in de toekomst gaan doen, is dat die mensen die een arbeidshandicap hebben, maar die nog wel meer kunnen draaien met ondersteuning in reguliere bedrijven. Die laten we vooral daar werken. En kijk nu eens naar de koopkracht. Hoe zit het nu in het komend jaar met de koopkracht ja, voor de Nederlanders? Even voor een andere plezier. Even, even laten uitpraten. Even laten ja, uitpraten. Kijk, kijk hoe het zit met de, met de koopkracht. Uh, wij hebben het, het komende jaar hebben we pijn te verdelen. En de koopkracht die gaat ongeveer gemiddeld met 1% voor iedereen naar beneden. De mensen met lage inkomens die leveren wat minder in. De mensen met hogere inkomens die leveren wat meer in. Nu is er een groep van zo'n 10.000 mensen um, met een uh, laag inkomen... die uh, een fors moet inleveren. En daarvoor hebben we dan weer een hele grote extra een heel groot extra bedrag beschikbaar gesteld aan bijzondere bijstand, zodat ook deze mensen weer geholpen ja, kunnen u, worden. U illustreert hiermee de maatregelen die u wil nemen om uh, de pijn te verzachten. Ik, ik wil toch heel eventjes nog terug naar die samenwerking waar we het net over hadden. Ja. De, de, de bijzondere coalitie zoals die er is maar van CDA en nog VVD. Ik wil even reageren als blij, als blijft dat hangen, want het, het klopt niet wat, uh, of hij gaat er heel makkelijk overheen, laat ik het zo zeggen. Want mensen die in de sociale werkvoorziening dadelijk uh, op een andere manier bij regulier werk aan het werk moeten, wat de minister er niet bij zegt, is dat deze mensen allemaal onder minimumloon moeten gaan werken. En dat zij dus in plaats van wat ze nu hebben een normaal inkomen... omdat ze uh, naar vermogen werken, hebben ze ook, worden ze onder CEO normaal voor betaald. Ja. Wat ze straks moeten gaan doen is allemaal uh, uh, naar vermogen gaan werken... en in één keer onder minimumloon moeten gaan werken. Ja, u pleit en dan al voor echt gewone een banen en daar hangen dus ook ja, gewone salarissen mee samen. Nee, maar ik wil nu echt even graag naar die ja, bijzondere coalitie gaat, ja, maar, die we ook, hebben. Op deze mensen die worden toch, uh, ondanks dat ze niet kunnen uh, verdienen... wat een ander wel kan verdienen, worden ze toch op het sociale minimum gehouden. En zorgen wij dus dat wat ze zelf kunnen verdienen, dat verdienen ze zelf. En wat ze niet kunnen verdienen, dat wordt aangevuld tot het sociale minimum. En dat is heel sociaal de bijzondere constructie van deze gedoogcoalitie... Uh, gedoog laat ik hem zomaar noemen, CDA, VVD en op de achtergrond uh, de PVV. Gisteren zei Geert Wilders in een groot interview in het uh, Algemeen Dagblad... dat de samenwerking volgend jaar onder veel grotere druk komt te staan... dan in het afgelopen jaar. Nou, we, we hoorden u beiden al over de situatie van het afgelopen jaar. Meneer Kamp, u schetsen het ook al, we zitten in moeilijke omstandigheden. Iedereen zal moeten verminderen. Geert Wilders zegt daar dan over, ik hoop dat we de rit uitzitten maar dit jaar zal nog geen schaduw blijken te zijn... van wat ons volgend jaar te wachten staat. Het wordt een zwaar jaar. Echt, er komen meer beren op de weg dan we tot nu toe hebben gezien. Over welke beren heeft hij het, denkt u, meneer Kamp? Nou, dat is een interessante observatie van hem. Want hij is toch een van degenen die, die zorgt dat het huidige kabinet kan functioneren. Zelf heb ik die inschatting dat het zo heel erg moeilijk en heel erg anders gaat worden het komende jaar niet. Het is wel zo dat wij flink hebben moeten bezuinigen gegeven de situatie zoals die vorig jaar was. Sindsdien is de situatie niet beter geworden. Mocht de situatie nog verder verslechteren, ja, dan komen er ook verdere bezuinigingen aan de orde. Maar u ziet ook geen beren op de weg. Misschien zoals andere hij maatregelen. dat zegt aan de orde, en daar zullen we dan weer moeten proberen... het samen over eens te worden. Meneer, en ik denk dat die, uh, die, die verhouding die er geweest is... tussen de drie fracties, de drie partijen het afgelopen jaar... als die verhouding zo blijft, dat ze dan in staat zijn... om ook uh, de problemen voor het komende jaar... die zich uh, kunnen voordoen weer op te lossen. Meneer Roemer, ziet u dat ook zo? Ziet u beren op de weg? Nou, ik snap uh, die reactie van Wilders, die snap ik wel. Ik bedoel, als ik van de week 1 vandaag heb gezien... Uh, waar ze even over de achterban van de PVV hebben gesproken... die krijgen nu steeds meer in de gaten... dat de PVV wel heel erg veel verkiezingsbeloften heeft ingelaten... Levert, vooral op sociaal-economisch terrein. Dat begint nu bij zijn achterband door te dringen. Dus daar baalt hij natuurlijk van. Dat zijn dat de beren hij... die hij op de weg ziet. Nou ja, hij, wil ook, uh, hij ontwijkt ook ieder debat met, uh, met mij bijvoorbeeld. Uh, als het over dit soort onderwerpen gaat. Want uh, hij beren zit niet die bij die u ziet... in een coalitie. Nee, nee, maar dus... hij heeft natuurlijk wel met zijn eigen achterban te maken. En uh, beren die hij ook ziet, is dat die 3000 extra agenten er helemaal niet komen waar hij altijd zo voor was. En een andere beer op de weg is voor hem natuurlijk dat uh, het kabinet, hoe graag hij dat misschien ook wel zou willen... Uh, echt niet in staat is om uh, Europese regels als het gaat over, uh, over, over migratie echt aan te gaan passen. En hij ziet natuurlijk ook dat uh, minister Leers... Uh, onder druk van het CDA een aantal uh, bevoegdheden gaat gebruiken... om mensen toch uh, hier te houden, omdat het CDA dat wil. Hij ziet dat als beren op de weg, want hij ziet die mensen... het liefst allemaal, ongeacht de achtergrond en hoe lang ze ook hier zijn... Uh, meteen het land uitgezet hebben. Dus er zijn wel degelijk beren. En de grootste beer waar hij voor waarschuwt... is uh, dat er volgend jaar in 2012 mogelijk meer bezuinigd moet gaan worden. En dan heeft hij nu eigenlijk al de hakken in het stand gezet om daar niet aan mee te doen. Dat heeft hij ook al eerder aangekondigd. Als er bezuinigd zou moeten gaan worden vanwege bijvoorbeeld Griekenland en de eurocrisis... dan heeft dit kabinet met de PVV een probleem, zei Geert Wilders daar zelf over. Meneer Kamp, dat is toch wel een behoorlijke beer op de weg, denk ik. Als het er bezuinigd moet worden, dan moet er bezuinigd worden vanwege economische omstandigheden. Kijk, we hebben voor het komende jaar een groei ingeschat van 1%. Stel dat die groei minder zou worden, dat betekent dan dat de overheid minder belastinggeld ontvangt. Dat betekent ook dat er uh, meer werklozen zijn en die moeten een uitkering hebben, dat kost geld. En dan zou het mogelijk zijn dat er uh, meer bezuinigd moet worden. Maar ja, dat zijn uh, hele logische reacties die je dan moet, uh, moet, moet hebben als overheid op veranderende omstandigheden. En iedereen die regeringsverantwoordelijkheid uh, draagt... Die, die moet bereid zijn om daarover te spreken. En afgelopen jaar is gebleken dat uh, ook de PVV, ook de heer Wilders... daar zeker bereid is om daarover te spreken. Maar goed, u blijft daar heel cool onder. Maar uh, we kunnen toch ook niet ontkennen dat er in het afgelopen jaar... binnen het CDA bruist en borrelt het van onrust over de coalitie zoals die er is. Binnen de PVV wordt er nu over gemorreld. Rommer haalde zojuist die vandaag enquête aan... waaruit ook de kiezers blijken niet erg tevreden te zijn. Is er bij de VVD absoluut geen gevoel van onrust? Nee, want ik vind uh, het CDA, anders dan u zegt, uh, stabiel. Ik heb, uh, u vindt het CDA ja, stabiel? Ik heb een, een jaar lang uh, iedere dag met CDA-collega's in het kabinet te maken gehad. En ik heb nooit iets gemerkt van, uh, van oneenigheid uh, tussen hen. En ik moet zeggen, de CDA-fractie, als ik zie wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan, is het uh, bij de stemmingen, bij alle belangrijke stemmingen, ook bij de minder belangrijke stemmingen, een voorbeeld van eerstgezindheid geweest. U, u, u weet wel dat er in het CDA ook een hele stroming bezig is op het moment om te kijken om, om de koers toch wat te veranderen. U weet, u weet ook van die een derde van de CDA-leden die het niet blij waren met deze de ja, coalitie, ik weet, zoals die ik, gevormd is. Ik, ik weet met u alle respect, ervaart dat allemaal niet als een, als een vervelend nee, of een spannend iets? Ik weet met alle respect hetzelfde als u. Het CDA is een van de grotere partijen. En dat betekent: en, en, daar zijn veel actieve mensen lid van. En die mensen zijn het echt niet met elkaar altijd eens. En die partijen zijn er juist voor om daar met elkaar over te spreken. En ook die, uh, die stromingen die u noemt in het CDA. Ja, dat, uh, dat, dat is inbreng die vervolgens dan weer via, uh, via algemene vergaderingen... binnen die partij tot de conclusie moeten leiden. Ze hebben een nou, partijbestuur, dus wel... ze u, hebben een heeft, fractie, u heeft de ze, hebben een ze hebben een programma. En uiteindelijk, als het erop aankomt in de Tweede Kamer... wordt er eensgezind uh, opgetreden en ik kan daar meer uit de voeten. Nou, in de Kamer uh, uh, zien we daar wel de eerste schermutselingen, hoor. Want, uh, het komt niet uit de lucht vallen dat er een geruzie is... tussen het CDA en de PVV over het optreden van de minister Leers. En twee, er is, al, er is al een voorzet gemaakt... over mogelijk toekomstige bezuinigingen van volgend jaar door het kabinet. Doordat Geert Wilders zei van... dan gaan we in ieder geval beginnen aan ontwikkelingssamenwerking. En het CDA heeft een motie van de oppositie gesteund... en daardoor een meerderheid gekregen... om in ieder geval in de toekomst niet verder te bezuinigen... op ontwikkelingssamenwerking. Dus... Je ziet dat ze al uh, aan het voorsorteren zijn op de spanningen die gaan komen. En ja, in de oppositie wacht je dan natuurlijk netjes rustig af. U ziet barsjes. Uh, meneer Kamp, u bent het afgelopen jaar ook heel erg bezig geweest... met het veelbesproken pensioenakkoord. Ho hoeveel van uw tijd heeft dat ongeveer ingenomen? Nou, misschien een uh, kwart of een derde van mijn tijd. Ik ben daar uh, dagelijks uh, een aantal uh -huh. uren mee bezig geweest. Soms uh, hele dagen. Um, Erg veel tijd van mij, maar vooral ook van mijn medewerkers in gaan zitten. Ja, FNV is zo'n beetje uit elkaar gevallen. Er is wel een pensioenakkoord. Bent u daar nog steeds blij mee? Ik ben heel blij met het pensioenakkoord. Omdat als gevolg van dat uh, pensioenakkoord zijn wij in staat... om en ons goede pensioenstelsel in stand te houden... en te zorgen dat uh, de houdbaarheid van het stelsel ook uh, in stand blijft. Namelijk dat we straks met z'n allen, als er minder mensen zijn die werken... en veel meer gepensioneerden, dat het toch uh, betaalbaar blijft. U was helemaal niet blijven, hè, meneer Romer. Nee, en ik ben de enige niet als zelfs van, uh, van de meeste politieke partijen... alle jongere organisaties uh, afstand van nemen. Als ik zie hoeveel mensen uh, binnen de vakbond... een grote meerderheid van de leden daar nee tegen zegt. Als ik zie hoeveel hoogleraren, economen en noem maar op... Uh, op televisie afstand nemen van dit pensioenakkoord... staan wij hier uh, absoluut niet, uh, niet alleen in. Nee, Ik denk dat dit geen goed akkoord is... Um, en uh, slecht is voor, uh, voor, uh, voor het Nederlands pensioenstelsel. En ik vind het ook ontzettend jammer... omdat... Ook van de week weer is gebleken dat het pensioenstelsel van Nederland uh, uh, wereldwijd gezien nog steeds het beste pensioenstelsel is. En dat is natuurlijk niet zomaar. Dat heeft te maken omdat je in Nederland hebt afgesproken dat je uh, vooraf natuurlijk een heel groot bedrag met elkaar neerlegt. Maar dat de lusten en de lasten gewoon eerlijk worden verdeeld tussen werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Dat houdt het enorm in stand. Ons pensioenstelsel heeft de afgelopen 50 jaar ik weet niet hoeveel crisis natuurlijk al overwonnen. En ook de crisis van 2018 behoorlijke heftige was. Daar hebben de pensioenfondsen, als ik me niet vergis... zo rond 120 miljard in één keer verloren. Binnen drie jaar hebben ze dat weer ingehaald, sterker nog. Uh, er is meer uh, uh, in, in de pot dan voor 2008. Dus het, het stelsel die bewijst voortdurend dat ze tegen een aantal stootjes kunnen. En, uh, en langer doorwerken, zegt u, dan had Kijk, het, helemaal niet gehoeven. Nou, dat is een ander probleem, uh, waar het over de toekomst van, van de arbeid gaat. Als je ziet wat in 2020, hoeveel 66- en 67-jarigen er dan meer zijn dan nu, dat zijn er zo'n 80.000 meer, maar als je weet dat er bijna 1 miljoen mensen op dit moment onvrijwillig aan de kant staan onder de 65, dan geef ik de prioriteit aan om die mensen aan het werk te krijgen, want dat betekent ook meer mensen op de arbeidsmarkt ja. en ligt mijn Prioriteit. Meneer Kamp, reageert u daar ja, eens op? Kijk, dat beste stelsel dat is niet opgebouwd door de SP. Dat is opgebouwd door de wetgevers Ach, sinds er is, de race, die de AOW hebben opgebouwd. Alle en, het is opgebouwd en het is opgebouwd door de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Dat is nog geen reden. Om het de af te stelsel van aanvullende pensioenen is opgebouwd door die sociale partners. En die sociale partners zelf met elkaar die hebben gezegd: op dit moment mm -hmm. kunnen we niet op de oude voet doorgaan. Wij spreken met elkaar in een pensioenakkoord af hoe het wel moet. Alle werkgeversorganisaties waren het ermee eens. De ja. MHP-vakcentrale was het ermee eens voor middelbaar en hoog personeel. U zegt de CNV, er is draagvlak voldoende? De CNV is het ermee eens, de FNV is het mee eens. Dus dat betekent nee. dat diegenen die het stelsel hebben opgebouwd... die hebben nu ook de conclusie getrokken dat er veranderingen nodig zijn. Ik ben het daar van harte mee eens, want die veranderingen... die zijn erop gericht om het stelsel in stand te houden, om het nee. betaalbaar te houden. En ook vooral om te zorgen dat ook de jonge generaties, de toekomstige generaties... dat die daarvan kunnen profiteren. En eigenlijk... De SP die heeft vanaf het begin oppositie hiertegen uh, gevoerd. En die hebben het verloren. Want uh, de meerderheid van de, de Kamer, grote meerderheid van de Kamer, de sociale partners, die hebben gezegd: het moet anders en zo gaan we het doen. Meneer Romer, u heeft verloren, maar ja, u legt zich weleens, niet bij uw verlies neer. We hebben wel eens vaker uh, op momenten dat wij iets in de Kamer inbrachten, uh, op dat moment geen Kamermeerderheid gehad. En hoe vaak hebben wij achteraf wel niet ons gelijk gekregen. Dus die discussie wil ik Ach, ook wel ja, aangaan. Dat zegt iedereen natuurlijk. Hè? Eh, nou ja, bij wij. Ik, ik, ik, dat zegt iedereen, dingen, meneer, meneer, meneer. meneer Kijk maar, het feit dat u zegt van de FNV is voor. De grote meerderheid van de achterban dat is, is er tegen. Waar. Dat is niet waar. Ja, als, er er zijn, als je ziet wat er gestemd de is. De zeven, en twee van de, even de, de, van de even honden, voor één. Even één voor één. maar maar maakt zijn zin even af. Ja. Um, Kijk, wat, wat er gebeurt, dat de werkgevers hier blij mee zijn, dat snap ik wel. Zij zijn hun risicodeel gewoon kwijt. Dus zij lopen geen risico's meer als er straks in de toekomst economisch wat minder gaat. Maar dat was nou juist het, uh, het, het sterke aan een stelsel. Dat als je met z'n drieën verantwoordelijk bent, dat je ook met z'n drieën de lust hebt als het goed gaat. Lagere premies bijvoorbeeld. En als de lasten uh, groter worden omdat het economisch slechter gaat, dat je dan ook met z'n drieën... Uh, daar de lasten voor krijgt. Geen indexering uh, van de pensioenen voor de gepensioneerden... en hogere premies uh, mogelijk. Nou, dat systeem laat je los. Eén van die drie pijlers die haal je eronder uit. En zoals bij iedere driepoot is... Daarmee ja, een, dondert de boel in elkaar. Nou, ja, boel Henk, in elkaar. En, da daarom alleen al moet je dit zo niet doen. Bij de FNV hebben ze 17 bonden. Uh, 15 van die bonden zijn voor. Twee bonden, de grootste bonden, die waren tegen. Die hebben een opiniepeiling gehouden bij hun mensen. Bij de ene bond heeft er 5% aan meegedaan. En bij de andere bond 20%. En dan moet je echt niet zeggen dat de grote meerderheid van de werknemers tegen is. De grote meerderheid van de werknemers, die heeft samen met de werkgevers in de afgelopen tientallen jaren. een stelsel opgebouwd wat ze nu in stand willen houden. En wat wij nu doen, is dat samen met hen in stand houden. Ik denk dat uh, het heel, heel verkeerd was geweest... om te zien dat ieder jaar weer die levensverwachting uh, toeneemt... dat de mensen steeds langer blijven leven... om dan toch maar te zeggen van, wij willen kost wat kost... willen we die pensioenleeftijd op 65 houden. Zo, zo... Die is in 1955 ingevoerd... Die is nu nog steeds uh, op die leeftijd van 65 jaar. En dat kunnen we echt in de toekomst niet handhaven. Doen we dat, dan maken we ons pensioenstelsel voor de toekomstige generaties kapot. Ja, meneer ik wil nog twee even dingen. een ander dingetje inbrengen. Want zou het toch ook niet handig zijn als we uh, allemaal bijvoorbeeld wat meer zouden werken? Dat is een van de dingen die absoluut mogelijk is. Maar laten we dan eens beginnen met die 1 miljoen mensen die op dit moment onvrijwillig naast de kant staan. Ik, ik, Kijk, ik had het eigenlijk over de deeltijd. Ja, dat is heel safe, veel mensen kan, in Nederland werken Dat kan in deeltijd. de toekomst. Dat hebben we ook al vaker. Ik, dat kan in de toekomst Absoluut een mogelijkheid zijn. Maar een tweede ding waar de minister toch heel gemakkelijk overheen stapt is. Om maar te zeggen dat het de gemiddelde leeftijd uh, uh, van langer leven omhoog gaat. Mensen leven langer. Ja, gemiddeld uh, uh, klopt dat. Maar hetzelfde is als iemand een rivier oversteekt die gemiddeld één meter diep is. Ja, die verdrinkt toch als die, omdat hij die op de diepere momenten onder een kopje ondergaat. Hetzelfde geldt ook bij langer leven. Dat geldt voor de hoogopgeleide mensen. Die leven zeven jaar langer dan laagopgeleide mensen. Daar kun je niet zomaar omheen stappen. Dus wie profiteren hier van deze regel weer het meeste van? Dat zijn de hoge opgeleide Ach. Dus je moet echt genuanceerder gaan kijken naar hoe de situatie in elkaar zit. Okay. En niet gek de... laten maken met de, de huidige rentecijfertjes... waar de hele pensioenproblematiek nu op wordt gestoen. Tot slot nog even een reactie van Henk Kamp Toen het pensioenstelsel werd ingesteld, toen werden de mensen 70 jaar. Nu worden de mensen 84 jaar. En een kind begrijpt dan toch dat als mensen steeds ouder worden... Ste er bovendien steeds meer, meer oude mensen komen. We hebben op dit moment 2,6 miljoen oudere mensen. Dat zijn er straks over 30 jaar, zijn er 4,6 miljoen. Als die mensen ook nog eens steeds ouder gaan worden... dan begrijp je toch dat als je het stelsel in stand houdt... dan maak je het stelsel kapot. En wat nu de werkgevers en werknemers samen met het kabinet... en samen met een grote meerderheid in de Tweede Kamer doen... is dat stelsel in stand houden. Oké, okay, ik wil nog één ander belangrijk punt uit het afgelopen jaar met u bespreken. Want we kijken toch een beetje terug op dat... Wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. Behalve het pensioenakkoord heeft uh, het hele afgelopen jaar natuurlijk ook in het teken gestaan van de eurocrisis. Um, uh, Griekenland bijna failliet, banken die genationaliseerd moeten worden. Het kabinet heeft daarin wel steun nodig van de oppositie, meneer Kamp, want uh, uw partner de PVV heeft vanaf het begin af aan gezegd, hierin gaan wij niet mee. Dat lijkt mij toch wel een ongemakkelijke situatie voor uw kabinet. Ik vind het niet, want... Een fractie als de SP, een fractie als de PvdA, GroenLinks en D66... als die beslissen over de toekomst van Nederland... en over de, de financiële situatie van Nederland... dan gaan ze niet alleen maar kijken van... ja, hoe zit het nou met het kabinet dit, het kabinet dat. Die doen dat wat ze denken dat het beste is voor Nederland. En wij als minderheidskabinet hebben onze argumenten... voor wat wij denken dat er moet gaan gebeuren. Dat is eigenlijk als dan... een hele comfortabele positie dan. U ja. kunt rekenen op de steun van de oppositie. Nee, wij kunnen rekenen op de kracht van onze eigen argumenten. En als die voldoende zijn... en als wij voldoende luisteren naar anderen en anderen willen naar ons luisteren en we kunnen gezamenlijke conclusies bereiken, ja dan geeft dat een meerderheid in het parlement en dat is, uh, dat is wat we nodig hebben om adequaat te kunnen reageren op die crisis die met name in Zuid-Europa zich afspeelt. Er zijn mensen die zeggen dat is eten van twee walletjes. Als je het uh, uitkomt dan heb je je gedoogpartner en komt het je niet uit dan reken je op de verantwoordelijkheid van de oppositiepartij. Zeker en dat hebben we in Nederland nooit gehad en nu hebben we het wel. We hebben nu een minderheidskabinet. We hebben nog niet eerder een minderheidskabinet gehad en we hebben afspraken gemaakt met de VVD over veiligheid, over ouderenzorg. Er hebben afspraken gemaakt met de PVV over veiligheid over ouderenzorg, over financiën en over immigratie. En dat is vastgelegd in een uh, gedoogakkoord. Ja, maar goed, de belangrijke ander... kwesties, Europa, deze crisis, daarover zijn geen afspraken geweest, daarvoor kunt u gewoon leunen op de oppositie. Nee, daarvoor moeten wij naar het parlement, met ons verhaal, moeten wij met argumenten komen, moeten we proberen um, anderen te overtuigen en ook luisteren naar anderen, en proberen gezamenlijk met anderen conclusies te trekken en op de grote onderwerpen, zoals het pensioenakkoord, zoals uh, de eurocrisis, is dat gelukt, en daar zijn we um, blij dat het gelukt is het afgelopen jaar, en dat gaan we de komende vier jaar tot 2015 proberen door te zetten, meneer Rommer. De SP en de PVV die zitten naast elkaar voor wat betreft geen steun te willen verlenen aan Griekenland. Nee, nee, nee, dat wij tot de, de gezamenlijke conclusie zijn gekomen dat het verhogen van het noodfonds en daarmee meer geld naar Griekenland ja. dat dat de uiteindelijke conclusies. Maar Dan ben je toch zit je... zij aan zij met de PVV? Nee, dan zit je nog niet zij aan zij... omdat de argumenten om tot die conclusie te komen bij de PVV... een hele andere is dan bij de SP. Maar de uitkomst is wel dezelfde. Ja, maar daar, uh, uh, uh, we waren met, de, met D66 waren wij ook samen eens... we hebben samen een motie ingediend om het pensioenakkoord af te wijzen. Maar wel op totaal andere gronden. Dus zijn we dan op pensioenakkoord zij aan zij met D66... Qua... dat hoor ik dan ook niet zeggen. Nee, maar goed, qua resultaat wel. Maar hoe het ook zij, die trein lijkt niet meer te stoppen. Want die steun aan Griekenland in verband met de eurocrisis, nou, is, die uh, gaat er toch komen. Ook hier is weer een heel mooi voorbeeld. Toen wij voor anderhalf jaar geleden zeiden... Van er is maar één oplossing wat, waar we echt aan moeten beginnen... om slagkrachtig uh, uh, uh, de boel te gaan helpen... is om te beginnen met een schuldsanering. Om herstructurering van de Griekse schulden. Uh, toen wij dat zeiden, toen waren we onverantwoord. En ik weet niet wat we allemaal nog meer naar ons hoofd geslingerd kregen. En ik schat uh, de kans redelijk groot in... dat misschien zelfs wel komende week er voorstellen gedaan worden vanuit Europa... voor een herstructurering van de Griekse schulden. Dus ook hier weer een punt uh, waar, uh, waar wij dus gewoon ons gelijk krijgen. Gelijk achteraf. En, en dat is het grote verschil met de PVV. De PVV heeft gewoon gezegd geen dubbeltje... en uh, uh, vervolgens zoeken ze het daar maar uit. Wij ja. hebben gezegd, nee, uh, er moet wat gebeuren... want je kunt de boel niet laten... want dan gaat het ons uiteindelijk alleen maar nog meer geld kosten. Je kunt niet wegkijken voor de problemen in Europa... los even van waar ze door veroorzaakt zijn. Je zult twee dingen moeten doen. Iets structureels op de financiële markten... om die eens eindelijk fors te beteugelen... want daar komen de grote problemen vandaan. Maar twee, op de korte termijn zal er in Griekenland echt wat moeten gebeuren. U bent er onlangs nog geweest, hè? Ja, ik ben daar geweest om met eigen ogen te zien... en daarvan heel veel mensen te horen... Uh, hoe de situatie in Griekenland uh, daadwerkelijk is. En uh, we ontkomen de Griekse schulden, dat wordt door steeds, steeds meer mensen gezegd... en dat gaat er ook van komen, die krijgen ze gewoon niet terugbetaald. En wil je Griekenland niet twintig jaar lang in een moeras laten zitten... dan zullen ze twee dingen moeten doen. Een gedeeltelijke kwijtschelding, ge gecontroleerde kwijtschelding van de schulden... en zorgen dat in Griekenland de boel op orde komt. Want dat er daar nog steeds een zootje is... Daar ben ik het mee eens en heb ik ook mijn eigen ogen gezien. Meneer Kamp, komende week, over precies een week... gaat de Tweede Kamer debatteren over wat er moet gebeuren in deze hele kwestie. Dat, dat is eigenlijk wel uniek, hè? want nooit debatteert de Tweede Kamer... met de regering op zaterdag. Nee, ik geloof dat het eh, ook in de vorige eeuw niet gebeurd is... dat de Kamer op zaterdag plenair met eh, de regering heeft gedebatteerd. Dus dat is een bijzondere gelegenheid. Het is ook heel bijzonder natuurlijk dat eh, in Europa... waar we met z'n allen profiteren van de euro en van de Europese markt... Eh, een groot deel van onze welvaart is eh, tot stand gekomen... dankzij eh, de Europese markt. En de euro heeft daar ook belangrijk aan bijgedragen... Als daar dan echt een groot probleem is in die Europese markt met die euro... Ja, dan uh, hebben we er ook belang bij om dat probleem op te lossen. Maar wat, wat wordt dan de inzet tijdens dit kabinet... tijdens deze uh, bijzondere uh, debat van het kabinet? Nou, onze inzet is uh, tweeledig. In de eerste plaats vinden wij dat uh, er financieel orde op zaken gesteld moet worden... door die landen die in de problemen zijn gekomen. Uh, het orde op zaken stellen in Griekenland kan alleen Griekenland zelf doen. Ze moeten dus uh, zoveel saneren als nodig is om daar de zaak weer op orde te krijgen... Het tweede is dat landen uh, niet kunnen volstaan... met de zaak financieel op orde te brengen. Maar ze moeten ook economisch hervormen. Want die, die financiële problemen die komen ergens vandaan. En je moet dus zorgen dat je je economie zodanig moderniseert... zodanig aanpast dat je dat de volgende keer niet nog een keer weer meemaakt. Ja, En wat zal de inzet worden van de SP in dat debat zaterdag? Dat ligt eraan waar de regering mee komt. We hebben steeds gezegd als er een forse schuldsanering gaat komen... dan gaan we er heel serieus op in... om te kijken of dat inderdaad uh, de oplossing zijn waar we achter staan. En dat zal ook consequenties hebben voor, uh, voor Europa, voor Nederland en uh, voor, uh, voor banken. Uh, als het alleen om Griekenland gaat, zal er bij de Nederlandse banken reuze meevallen. Maar er zullen zeker uh, Franse en Duitse banken uh, uh, in de problemen kun kunnen komen. Die zullen dan ook door de Franse en Duitse overheid geholpen moeten worden. Maar voor die consequenties lopen wij niet weg. Ik bedoel, Helemaal niks doen is gewoon niet aan de orde. Het zeggen van, ze zoeken maar de gins uit en wij, wij kijken de andere kant op. Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Maar wat het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren, is dat de financiële sector echt op orde gaat komen. Naast natuurlijk dat Griekenland bijvoorbeeld alleen al begint met zijn belastinginkomsten eens een keer binnen te krijgen. Ja, ja, Want ja. ik heb me daar laten vertellen dat op jaarbasis al 12 miljard mislopen, omdat alles wat meer dan twee keer modaal verdient, gewoon geen belasting betaalt. Ja, belasting betalen ja, is daar niet dus... echt uh, de nationale nee, dat kan hobby, natuurlijk hè? dus absoluut niet. Nee. Uh, u zegt die financiële sector, die moet op orde komen. Het ja. verzet tegen die financiële sector wordt steeds groter. Hebben we in Amerika gezien, Occupy Wall Street heet de beweging daar. Maar u gaat strak ook naar een uh, demonstratie van Occupy, verzet je, bezet deze beweging die begint zich ook in Nederland te roeren. Er is een, ja, een demonstratie wel, uh, in Amsterdam en ook in Den Haag. U gaat daar naartoe, meneer. Ik meneer. ga wel even kijken. Uh, uh, maar ik kan me daar ook wel alles eens bij voorstellen. Want mensen zien natuurlijk wel dat uh, doordat wij twintig jaar lang die hele financiële sector zijn gang hebben laten gaan. Dat ze daar uh, uh, ongekende risico's hebben kunnen nemen... en kunnen gokken met andermans geld. Dat dat niet meer kan, dat vindt iedereen. Maar ze zien nu ook in grote delen van de wereld... en in Amerika is het nog vele malen erger dan hier. Dat verschil moeten we ook echt erkennen. Maar dat daar weer... Nog meer dan voor 2008 bonussen uh, rondgestrooid worden en dat er wederom risico's genomen worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen: dat moet nou maar eens echt afgelopen En daarom zijn, gaat u daar naartoe ook in Nederland. En meneer Kamp, gaat u er ook naartoe? Malieveld en uh, ook het Beursplein in Amsterdam. Nee, ik ga er niet naartoe, omdat ik vind dat de financiële sector in Europa en Nederland uh, goed functioneert. Dus zegt u eigenlijk daarmee bezet, of het verzet tegen de financiële sector in Nederland is niet nodig? Die Occupy-beweging is onzin? Je moet altijd kritisch zijn. Maar ik vind dat onze financiële sector goed functioneert. In Europa doet hij dat ook. Alleen er zijn natuurlijk wel uitwassen en er zijn ook wel structurele problemen. En dan is het goed om die problemen te onderkennen en die uitwassen te bestrijden. En dat doen we ook in Nederland en in Europa, vind ik heel verstandig. En als mensen zich daar erg bij betrokken voelen en met hun mening komen en daarover demonstreren. Dat is prima. Hoe mogen ze eruit doen? Is misschien ook... Ook nuttig in het geheel. Maar het is niet mijn taak om te, te demonstreren. Het is mijn taak om problemen aan te pakken en op te lossen. Nou ja, goed, deze demonstranten willen echt een ander economisch systeem. Ja, nou, ik vind ons economisch systeem goed. Maar ik vind wel dat uh, daar waar er uh, structuurfouten zijn... dat we die uh, moeten uh, wegwerken en daar waar de uitwassen zijn. En die zijn er zeker ook. Ja, het rondstrooien uh, met bonussen, noemt Romer. Ja, ja goed, stelt dat het, zich het, het, het rondstrooien met bonussen. Ik vind dat als uh, bonussen uh, functioneel zijn, als die uh, verdiend zijn... En als die van belang zijn voor een bedrijf en voor de aandeelhouders van een bedrijf, heb ik er geen probleem mee. Nou ja, maar daar als, de, de mensen, probleem als de mensen zijn, de zijn de, die die de macht, de macht hebben. Het. Als de mensen in een bedrijf zijn die macht hebben en, dat, en die macht misbruiken om er zelf uh, onverantwoord niet, beter van te natuurlijk. worden, dan mag het niet. Nee, oké. Okay. We gaan het afsluiten. Dank u wel voor uw komst. Henk Kamp, minister van Sociale Zaken. En Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Daarmee eindigt deze uitzending. Straks eerst de NOS met het nieuws, daarna Argos. Om kwart over één, Tros in bedrijf. Wij zijn er volgende week weer, weer. En ik hoop dat u dan ook weer luistert. Graag tot dan, mooi weekend. Samen thuis, samen Tros. De komende weken in Bureau Buitenland, de Arabische herfst.